werkt wel mee aan het verzoek. De zendmast kan waarschijnlijk morgen... ...aan het einde van de dag weer in gebruik worden genomen. Volgens Novek, de eigenaar van de zendmasten... ...is er geen verband met de brand in de mast bij Smilde. Het bedrijf spreekt van een absurde samenloop. In de loop van de dag waren er steeds meer zenders... ...op steeds meer plekken te horen... ...maar vanavond ontstonden nieuwe problemen. Een bijgeplaatste steunzender in Hilversum begaf het rond half tien... Daardoor is Radio 1 in Midden-Nederland nu niet meer via de FM te beluisteren. Radio 1 blijft voorlopig uitzenden via de middelgolffrequentie 747 AM. Voor de luisteraars in het noorden zal de komende dagen een noodmast worden geplaatst... op het terrein van de Johan Friso-kazerne in Assen. President Chavez van Venezuela heeft van het parlement toestemming gekregen... om voor chemotherapie naar Cuba te gaan...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 Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zon. Zee. En zomerhits. C, C, Zandvoort, zomerhits, ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu de Nacht. the headlines in, trying to figure it out, but the pain only makes me walk it out, yeah. the police don't have a clue, Joey's parents don't know what to do,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 Alleen als ze dan mooi was en ze leek me wel lief Zei ik je bent en blijft mijn allergrootste schat De tijd dat ik zo was is voorgoed achter de lucht. En ik verlang er geen seconde naar terug Ik wilde eerst zijn, nam jij elke morgen And I'm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 f, -f, -f Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur Dit is Juri Stubinitski met het NOS journaal De zendmast bij Lopik wordt waarschijnlijk de komende dag weer in gebruik genomen Dat verwacht eigenaar Novec Onderhoudsmedewerkers trekken nieuwe kabels in de mast Waar vrijdag een brandje woede door een oververhitte kabel Daardoor zijn er ontvangstproblemen met de publieke radiozenders in Midden-Nederland. Mogelijk zijn een aantal zenders vannacht weer te ontvangen met behulp van een bijgeplaatste steunzender. Radio 1 is alweer te horen en blijft voorlopig uitzenden via de middelgolffrequentie 747 AM. Voor de luisteraars in het noorden zal de komende dagen een noodmast worden geplaatst op het terrein van de Johan Friso kazerne in Assen. Volgens Novak is er geen verband tussen de brand in Lopik en die in de zendmast bij Smeelde. Het bedrijf noemt het een absurde samenleving.